Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het dodental bij een vulkaanuitbarsting in Indonesië is verder opgelopen. Het zijn er nu 13. Gisteren barstte die vulkaan uit op het eiland Java. Ook zijn er nog eens tientallen mensen gewond. Ze hebben vooral last van brandwonden. Door hete aswolken is het nu niet mogelijk om mensen uit het gebied weg te halen. Ook ligt er door de combinatie van as en regen een dikke laag modder in het gebied. Het priktempo in het Verenigd Koninkrijk zit er goed in. De teller staat inmiddels op bijna 20 miljoen gezette boosterprikken. Sinds deze week mogen alle 18-plussers langskomen. De Britse regering hoopt zo de nieuwe Omicron-variant van het virus tegen te gaan. Een hoog bezoek op het Griekse eiland Lesbos. Daar is paus Franciscus om migranten te ontmoeten. Gisteren zei hij al dat Europese landen zich egoïstisch gedragen en veel te gesloten zijn. Hij vindt dat de landen veel opener zouden moeten zijn. En geen goede dag gisteren voor twee juweliers in Amsterdam. Bij een zaak in het westen van de stad ging s'nachts een explosief af. Het was niet voor het eerst dat daar zoiets gebeurde. De winkel was sinds maart dicht vanwege een plofkraak en zou juist nu weer open gaan. Bij een andere zaak was het om 11 uur ochtends raak. In deze marktman zag het allemaal gebeuren, zegt hij tegen AT5. Ik kwam met meteen mannen aanlopen met iets in de handen om uh, waarschijnlijk iets in te slaan. En die konden meteen naar binnen omdat de deur eigenlijk open ging... En toen was het meteen rinkelde rinkel de kinkel. De vitrine is weer ingeslagen. Dus het was eigenlijk heel snel meteen een overval. De politie gaat de boel onderzoeken. Het weer nog veel wolken en af en toe wat regen. In het westen kan de zon er ook even doorheen komen vanmiddag. En het wordt 3 tot 6 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar staat bij knooppunt Velsen... een file van 4 kilometer en de vertraging is daar 10 minuten. Er ligt daar namelijk een stuk hout op de weg. En op de A10, de ring van Amsterdam, is een ongeluk gebeurd in de Koentenon. Richting Den Haag is daardoor de rechte rijstrook dicht... en vanaf Landsmeer kost dat je een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie.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 met King um, op sax, Russ Freeman op piano, Joe Mandragon op bas, Shelley Mann op drums. Ik ga twee nummers ervan draaien. Het, een, het eerste heet A Little Duet voor Zoot en Chet, En het tweede nummer heet Love. Het is opgenomen in 1953 in Lodge Angeles. Here <laughs>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 I'm gave your very first